7 uur, maar net wel met het NOS-journaal.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 Het ministerie van Volksgezondheid wil op korte termijn... met Jeugdzorg Rotterdam overleggen over de situatie. In Tsjechië zijn tijdens een rallywedstrijd vier mensen omgekomen. Drie meisjes en een vrouw. De meisjes waren onder de tien. Het is onduidelijk of de vrouw die ook omkwam hun begeleider was. Een van de auto's raakte van de weg, sloeg tegen de vangrail... schoof door en reed in op het publiek. De twee coureurs in de rallywagen overleefden het ongeluk. Van de zomer gebeurde in Servië een soortgelijk ongeluk. Toen kwamen drie mensen om. In Gemert heeft de politie gisteravond een jongen van 16 uit Boksmeer gearresteerd. Hij had 65 ecstasy en twee zakjes wiet bij zich. De jongen werd in een horecazaak in Gemert aangehouden door een beveiliger... en die droeg hem over aan de politie. Dorian van Rijsselbergen kan toch als windsurfer zijn olympische titel verdedigen over vier jaar in Rio de Janeiro. De Internationale Zeilfederatie besloot met meerderheid van stemmen om het windsurfen terug te brengen op de olympische agenda. In mei van dit jaar kreeg het kitesurfen met boord en een vlieger nog de voorkeur van het bestuur. Van Rijsselbergen was overgestapt naar het kitesurfen, maar ik haal het stof van mijn boord en ga weer een rakje varen, zei hij tegen de NOS. Het weer vanavond vanuit het westen buien. Morgen op de meeste plaatsen droog, met zonnige periode. Het wordt morgenmiddag zo'n 10 graden. Ook na morgen overwegend droog met geregeld zon. Wel komt er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Beleef de strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. Kom naar de Ascent ISU World Cup op 16, 17 en 18 november in Tielverenveen. Support jouw helden naar de winst.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.200 alweer. En mooi gevoetbald, vanavond zijn ook leuke wedstrijden, vier stuks. En we hebben straks ook nog schaatsen, alweer schaatsen zullen u zeggen, jawel. Maar nu doen ze de marathon. We gaan voetballen. LKC, de verrassing van vorig seizoen tegen FC Utrecht. De verrassing van dit seizoen. Philip Koker kijkt ernaar. Ik kijk er uh, nog altijd naar inderdaad waar Koko Martina nu geblesseerd op de grond ligt namens uh, RKC. Dat toch verrassend goed is begonnen aan deze wedstrijd. Je zou mogen verwachten dat het RKC een beetje terug zou leunen. Een beetje zou afwachten wat FC Utrecht toch de huidige nummer 4 van de ranglijst zou gaan doen. Maar uh, niets van dat alles is waar. RKC pakt het initiatief, heeft uh, een kans of drie ontwikkeld. Voornamelijk door Terry Chevalier, de uh, Franse spits die bijzonder goed opbreven is. Die trekt en sleurt aanvallen opzet. En uiteindelijk ook één aanval doeltreffend afrondt hij gaf hem af op Jozefzoon. Aan de rechterkant kreeg hij de voorzet terug. En hij tikte hem binnen. En zodoende leidt RKC na een minuut of 18 spelen met 1-0. En die voorsprong is nog verdiend ook. Wat is er dan nog meer straks? VVV Willem 2 om kwart zeg De twee, uh, ja, zeg maar, de twee uh, degradatiekandidaten, de grootste, want ze staan samen onderaan. We hebben ook nog ADO tegen AZ en NEC tegen Herakles is de late wedstrijd. En ik zei al, er wordt ook geschaatst in Heerenveen om de Marathon Cup. Het is uh, zaterdagavond, langs lijnen ze tot 11 uur met sport en ook muziek, wou ik zeggen. Maar we gaan eerst praten met Dorian van Rijsselbegen, want... Er is een, uh, ja, een uh, verrassende ontwikkeling. Uh, er komt geen uh, kitesurfen bij de Olympische Spelen in Rio in 2016. Maar je mag weer gewoon windsurfen, Dorian. Ja, inderdaad. Het, uh, het, is, weer, het is weer teruggedraaid. Ja, uh, enig idee hoe dat kan? Ja, het, zijn, uh, het, is, het is moeilijk uit te leggen voor mensen die er wat buiten staan. Maar ik, ik ga het proberen... Je, je moet je voorstellen dat de, de Eerste en de Tweede Kamer uh, alle twee een idee hebben. En uh, de Tweede Kamer had gezegd, kitesurven moet olympisch zijn. En uh, uiteindelijk heeft uh, vandaag de Eerste Kamer besloten, dat moet helemaal niet, want Windkurven hoort erin. Dus ja, op die manier is het weer terug. En met welke Kamer was jij het eens? Ik was het uh, met beide Kamers uh, oneens of eens. Want ik denk dat het, uh, ja, dat het beide eigenlijk wel uh, olympisch waardig is. Had je dan ook aan beide meegedaan, als dat gekund had? Als dat, als dat gekund had en de wedstrijden zouden niet door elkaar heen lopen... dan had ik dat wel heel leuk gevonden. Huh? Maar ik denk niet dat dat aan de orde was. Ja. Nou, nou ben jij gaan kitesurfen uh, meteen na de Olympische Spelen... om uh, te zorgen dat je uh, in 2016 in Rio toch van de partij kunt zijn. Uh, ik neem aan dat je hele leven nu weer omgegooid wordt. Ja, inderdaad. Ze, ze houden het wel spannend voor mij. Dus uh, <laughs> uh, ja, ben je net even gewend aan één idee, dan uh, mag je meteen weer terug naar het andere. Dus uh, ja, het houdt spannend. Maar uh, zoals het er nu uitziet, en het zal ook wel de uh, aankomende vier jaar zo blijven... Gaan we windsurfen en zullen we ja, op een, een windsurfplank Rio uh, mee gaan maken. Ja, je zegt het zal wel zo blijven. Betekent dat dat je toch nog denkt van nou, misschien dat er weer een andere kamer komt volgende week die wat anders beslist? Nee, nee zeker niet. Dit was de, het definitieve besluit en uh, dit zou niet meer uh, teruggedraaid of uh, verdraaid kunnen worden bij een uh, andere vergadering. Nee, uh, windsurf is eigenlijk jouw, uh, uh, jouw pakje, Jan. Uh, dus... In feite komt het je wel uit? Ja, zeker weten. Nou ja, het, is, het is een beetje makkelijk gezegd. Maar uh, ja, ik, ik weet hoe ik moet windsurfen. En dat heb ik de afgelopen spelen laten zien. En, uh, maar het, het, het, voor mij had het ook geen probleem geweest als het kitesurfen was geweest. Ik, uh, ik heb met veel uh, plezier de sport beoefend. En uh, kunnen kennis mee maken. En uh, nou ja, het, het is wat het is. Zijn er veel die, uh, net als jij, helemaal omgeturnd zijn? Nou, er zijn wel een hele hoop die, uh, ja, die niet uh, tussen wal en schip willen raken. Dus uh, meteen die omslag hebben gemaakt. En uh, daardoor uh, ja, nu ook weer terug moeten schakelen. Dus het is eventjes, uh, eventjes wat schaken. Maar uh, als alle pionnen weer op de juiste plek staan, dan, dan kunnen we weer. Heb je al reacties van anderen uit de windsurfwereld gehoord? Ja, zeker weten. Natuurlijk meteen uh, met mijn trainingspartner uit Canada gesproken. En uh, ja, toch wel een beetje allemaal van ja, hè, nou... Het, het is zo, maar uh, jammer. Maar ook goed. Dus het, hele gemengde gevoelens uh, bij hun ook. Ja, maar de echte kitesurfers zullen ontzettend balen. Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk een hoop jongens die uh, ja, een hele hoop op het spel hebben gezet. En, uh, en een hoop tijd en energie erin hebben gestoken om een, een, een goede sprong te maken voor het WK dat we laatst hebben gehad. En uh, ja, dat blijkt nu allemaal voor niets. En uh, een hele hoop tijd en geld heeft erin gezeten. En dat, uh, nou ja, het is natuurlijk nooit, niet is, niets is voor niets, maar uh, in ieder geval niet voor de speler. Heb je van hun al reacties gehoord? Ja, die, ja, die balen natuurlijk ook heel erg. En uh, die vinden het gewoon heel erg jammer dat, dat, uh, dat het zo moet gaan. En het is altijd zo geweest dat het niet, uh, dat vanuit beide partijen het niet zouden laten lopen ten koste van elkaar. Maar dat ze het heel erg graag naast elkaar zouden willen zien. Kwam dit nou vandaag voor jou als een echte verrassing? Nou, het, uh, ik, ja, het, ik val eigenlijk niet meer zo te verrassen met, uh, met deze organisatie die het, uh, die het zeilen in de, in de touwtjes heeft. Uh, het was natuurlijk ook een heel apart, heel apart besluit dat kitesurfen er opeens wel, je moest een kippenwindsurfen eruit. Maar uh, je houdt er gewoon rekening mee en uh, je bereidt je voor op het ergste en hoopt op het, uh, op het beste. En wat ga je nu de komende tijd doen? Ik heb nu nog eventjes vrij. Ik ga, ik ga straks weer rustig uh, verder dineren. <laughs> Sorry. <laughs> en, uh, Sorry dat we weer even onderdraken. <laughs> nee hoor, dat, dat geeft helemaal niet. Zo gaan die dingen. En uh, daarnaast neem ik nog, in ieder geval tot januari uh, ga ik het rustig aandoen. En uh, ja, misschien gaan we daarna alweer in februari uh, naar het WK toe. Dorian van Rijsberg, uh, hartelijk dank voor je commentaar. De winnaar van het goud is hij uh, bij het windsurfen uh, bij de laatste Olympische Spelen in Londen 2012. Dus bedankt, Dorian. We gaan uh, weer terug naar het voetbal. RKC stond voor tegen FC Utrecht met 1-0. Nog steeds, Philip? Ja, ze staan nog altijd voor. En uh, ik zei het al eerder, die voorsprong is uh, verdiend. Want uh, RKC gooit heel veel enthousiasme in de strijd. Heel veel energie ook. En bij uh, Utrecht ontbreekt een beetje de urgentie. Nu wordt wel RKC vastgezet op eigen helft. is een balbezit voor Wuitens. Die dan uh, aan de linkerkant van het speelveld uh, op de helft van RKC Bulthuis wil vinden. Maar die paas is uh, beslist niet goed. En die gaat ook over de zijlijn. En uh, Bulthuis, die goede linkervleugelverdediger van Utrecht... staat ook een beetje te schudden met zijn hoofd aan hoe is dit nou mogelijk. En nu uh, komt dan... Uh... Uh, RKC weer. En nu staat Chevalier weer buitenspel. Dat staat al, ik dacht al, voor de 33ste keer dit seizoen. Dat wordt allemaal bijgehouden. Want hij is daar recordhouder in. En dat is toch wel een behoorlijk record ook. Want de nummer 2 op die ranglijst is Lens. En die stond uh, tot vandaag op 18 keer buitenspel. Dus Chevalier Wat is Dus die is kan hem al... bijna niet meer ontgaan. Nee, die trofee die heeft hij al binnen. Die topscorers-trofee wil hij ook wel hebben. Maar deze is toch beslis belangrijker voor hem. Hij heeft overigens uh, uh, zojuist zijn zevende doelpunt van het seizoen gemaakt. We gaan nog even door op de statistieken. En uh, daarmee heeft hij de meer. meer meer gemaakt aan alle spelers samen van RKC. Dat is toch ook wel een prestatie? Hij is heel erg belangrijk. Nu weer Pantja, de rechtervleugelverdediger, zet Duits aan het werk, de verdedigende middenvelder. En van Peppe, de bal wordt verschoven naar de linkerkant en gaat RKC weer breien aan een aanval. Heel veel spelers daar hebben balcontact bij RKC, iedereen doet mee. Het is een echte teamprestatie tot nu, 25 minuten gespeeld. En nu wordt zoon weggestuurd, maar die bal is niet helemaal goed en belandt dan in de handen van Robin Ruiter. De keeper van Utrecht, Kali, wordt nu aan het werk gezet. De spelmaker, de verdedigende middenvelder, de man die aan de bal moet komen, die de Basis moet versturen. En die geeft de bal nu af op uh, Azare Die uh, net gekozen is in het nationale team van Ghana. Die bal gaat weer terug naar uh, Kali. En nu komt Mortenson aan de bal. Mortenson die Sarota vervangt. Sarota is geblesseerd bij FC Utrecht. Hetzelfde geldt overigens voor uh, Cedric van de Gun. Vandaar dat Gendt ook weer eens in de basis staat. En de uh, twee wijzigingen dus bij Utrecht. En RKC staat uh, in dezelfde opstelling te spelen als vorige week. werd verloren. Heel ongelukkig werd verloren overigens van NAC Breda. Vuitens nu in bal bezit. Heel RKC verdedigt nu op de eigen helft. Maar dat doen ze tot nu toe met vrij veel zelfvertrouwen. Want Utrecht breidt weer en breidt weer en raakt de bal weer kwijt. Het is voorlopig nog niet veel met FC Utrecht. 26,5 minuut gespeeld en RKC leidt nog altijd met 1-0 door die treffer van de Franse spits, Teddy Chevalier. Sebastian Timmerman was vandaag de hele dag in Tjalf voor de Nederlandse kampioenschappen afstanden. Dan hebben we het over schaatsen. Hij kan er geen genoeg van krijgen, want er is vanavond ook nog een marathonwedstrijd. Ja, ja. We wonen hier al half... Nacht doen. <laughs> uh, nou, misschien kunnen we nog een wedstrijd organiseren. Misschien heb jij nog een idee voor een leuke wedstrijd. Nou, nee. Ja. Oké, okay, nou kijk nu inderdaad. Ro rolschaatsen. naar... Uh, schaatsen. ja, wie weet, wie weet. Nou, we kijken nu naar de vijfde wedstrijd van uh, de Marathon Cup van dit seizoen bij de mannen. De vrouwen hebben al gereden. De mannen hebben er zo'n 15 ronden er inmiddels op zitten. Wat speldenprikken hebben we gezien. Uh, onder andere van wat rijders uit de bandploeg. Nederlands kampioen Arjen Stroetiger heeft het geprobeerd. Jorrit Bergsma heeft het geprobeerd. Die weet trouwens ook dat hij morgen nog een 10 kilometer moet rijden op dat 1K. Er rijdt dan in de laatste rit tegen zijn ploeggenoot Bob de Vries. Maar ze komen voorlopig nog niet echt weg terwijl de wedstrijd bij de vrouwen wel een beslissing kreeg met de groep die een ronde voorsprong pakte. En uit die groep kwam daar straks ook de winnares Danielle Lissenberg won voor het eerst sinds dik anderhalf jaar weer eens een wedstrijd bij het marathoncircuit voor de vrouwen. Ze was er erg blij mee, heeft ook op privé vlak een hoop meegemaakt en deze overwinning kwam als geroepen. Zij won dus Bekkering voor Maria Sterk en Elma de Vries Mariska Huisman behield de leiding in het algemeen klassement van die KPN Cup. Kijk ik weer naar de baan, dan zie ik dat Ingmar Berga op dit moment het tempo aanvoert van een groepje van zo'n 10, 12 rijden. Die proberen om weg te rijden, maar daarachter sluit eigenlijk de rest van het peloton alweer vrij snel aan. 84 ronden nog te rijden, 100 ronden moesten er in totaal worden verreden. We zijn dus nog in de beginfase van deze wedstrijd bij de mannen. t half is redelijk gevuld en hopelijk maken de mannen er net zo'n leuk spel van als eerder bij de vrouwenwedstrijd. My best. This Love van Maroon 5 was dat. U hoorde het net al, er komt geen kitesurfen in Rio... bij de volgende Olympische Spelen in 2016... maar toch gewoon windsurfen. Dat heeft de internationale Zeilveldenfederatie ISAF... vandaag in Ierland beslist. Uh, nou hadden we net door Jan van Rijsselbergen. Die was windsurfer, was kitesurfer geworden... en wordt nu weer gewoon windsurfer. Maar we hebben in Nederland ook Katja Rozen. Uh, zij is wereldkampioen kitesurfer bij de slalom. Dat is een niet-olympisch nummer. Uh, op course racing, het wel-olympische nummer althans, dat uh, zou het worden, uh, werd ze tijdens het WK zevende... en ze is op het ogenblik derde op de wereldranglijst. Dus voor jou, Katja, moet het een ontzettende teleurstelling zijn. Ja, dit is echt een uh, enorme teleurstelling. Het uh, komt ook uh, als complete verrassing, dus uh, ik moet het nog even verwerken. Ja, uh, wanneer hoorde je het? Uh, nou, Ik heb continu uh, de website uh, vandaag in de gaten gehouden. Dus uh, zodra het nieuws op internet stond, uh, was ik op de hoogte. Ja, maar je wist dus dat er iets ging komen? Ja, ja, sorry. De hele week zijn er al vergaderingen, dus ik hou het al van dag tot dag bij wat er allemaal besloten en gestemd wordt. En het zag er tot nu toe heel positief uit voor het kitesurfen. Alleen is het echt op het allerlaatste moment misgegaan helaas. Ja, wat betekent kitesurfen voor jou? Wat doe je er allemaal voor? Ja, kitesurfen is op dit moment helemaal mijn leven. Vanaf het moment dat het olympisch werd, toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik volledig ervoor gegaan. Ik zit nu ook in een voltijdsprogramma en ben dagelijks aan het trainen. Ja, en dat, uh, dat is nu niet meer. Ja, een baan opgezegd. wat deed je? Uh, ik was marketeer bij KPM. En, en uh, hoe oud ben je, mag ik dat ook vragen? <laughs> ja hoor, ik ben 31. Ja, ja. Uh, Dus het was ook, zeg maar gewoon, Rio, jouw laatste kans? Ja, absoluut. Het was natuurlijk wel een verrassing. Ik had verwacht dat het uh, olympisch zou worden, maar later. Dus uh, 2016 uh, kwam voor mij uh, natuurlijk perfect uit. Dan uh, ben je echt op je, op je top. Ja, en dat is, uh, dat is nu niet meer. Dus dat uh, ja, is wel echt flink balen, want de uh, tweede kans zal er niet, uh, niet komen. Nee. Nou, nou zou, uh, Dorian zou gaan kiten. Kan jij ook gaan windsurfen? Uh, nou ja, ik wil het zeker wel eens gaan proberen. Ik heb vroeger wel eens op de plank gestaan. Dus uh, ja, ik, uh, ik wil het sowieso uh, eens gaan kijken wat het, uh, wat het inhoudt. Ja. Um, en, en denk je dan ook daar nog kansen te maken? Daar heb ik echt uh, geen idee van. Dat, uh, ja, ik heb natuurlijk wel uh, echt raceervaring in het kuiten... maar hoe goed dat uh, over te stappen is... dan uh, zal ik toch even met Dorian uh, moeten gaan praten. Ja, ja. Uh, uh, ik neem aan dat je vindt dat jullie wel een beetje een gekke bond hebben... die niet erg consistent is. Uh, nou, het is inderdaad een internationale zeilbond die, uh, die deze beslissingen maakt. En uh, ja, dat is uh, politiek waar ik niks van snap in ieder geval. Zijn de belangen van de windservice uh, wegen die zwaarder dan jullie belangen? Um, nou ja, kennelijk op dit moment wel. Ja, meer kan je er ook niet van zeggen. Nee, ja, ik uh, moet eerlijk zeggen, dat hele politieke proces heb ik weinig, uh, weinig inzicht in. Ja, baan opzeggen, uh, alleen maar aan kitesurfen denken en alleen maar aan Rio denken. Hoe is jouw leven vanmiddag veranderd? Uh... Ja, nou ja, dat is natuurlijk, uh, staat weer helemaal op zijn kop. Ik heb het een half jaar geleden helemaal op zijn kop gezet om, uh, om natuurlijk voor Olympisch Goud te gaan. En uh, ja, net, ja, het is nog maar net binnengekomen, dus uh, ik heb nog geen idee wat dit, uh, wat dit nu gaat betekenen. Maar uh, ja, ik kan in ieder geval niet verder op de manier waarop ik bezig was. Nee, denk je dat NOC-NSF voor jou nog iets kan doen? Uh, in het koucherverhaal uh, niet. Uh, maar wellicht uh, dat, uh, dat ik een overstap maak naar, uh, naar een andere zelfsport. En. Uh, ja, ik hoop dat daar, daar ondersteuning voor is. Ja, ja. Maar een WK uh, kitesurfen, bijvoorbeeld op Slalom en course racing... blijf je voorlopig nog gewoon uh, doen? En dat blijft je ambitie ook? Uh, ja, zeker. Ik vind, uh, vind kitesurfen, dat doe, doe ik al, uh, ja, eigenlijk, uh, al tien jaar. En dat vind ik een fantastische sport. Uh, dus ik denk ook niet dat ik het zomaar uh, opzij zal gaan zetten. Maar het is nog even de vraag uh, ja, hoe de sport er nu uit gaat, uh, gaat zien. Dat, uh, dat is allemaal nog onbekend. Ja, ja ik zou KPN nog gauw bellen of je weer terug mag komen. Ja, dat, uh, ik denk dat ik maandag uh, aan de telefoon hang. Oké. Okay. Katje Roze, uh, sterkte de komende tijd. Dankjewel. We gaan uh, terug naar Filip Koken die kijkt naar RKC FC Utrecht. Daar kijk ik nog altijd naar. En er is balbezit voor Wuitens. Die uh, dribbelt weer de middenlijn over en gaat weer voetbal op de helft van RKC. Wat Utrecht heel veel doet in deze eerste helft. Maar RKC verdedigt heel erg slim... En als er uh, dan een countermogelijkheid voor RKC, dan wordt het ook meteen gevaarlijk. Terwijl Utrecht met al dat balbezit bijna niets creëert. Nu gaat er een hoger bal over het hoofd van de Moulenga. Belandt de bal aan de linkerkant. Komt hij terecht bij Kali. Die probeert opnieuw een voorzet af te leveren. En die wordt dan eenvoudig weggewerkt door Bantja. Er komt een herkansing, want Kali komt weer in balbezit. Vanaf een meter of 25 gaat hij dan schieten en doet dat uh, niet al te best. Dat is ook niet zijn specialiteit hij kijkt de bal niet eens na. Dat is de moeite niet waard. Tja, dan zijn we toch zo'n 36 minuten onderweg. En komt daar een eerste fluitconcert al van de meegereisde supporters uit Utrecht. Dat vak is wel helemaal uitverkocht. En niet voor niets natuurlijk. Want Utrecht heeft al drie wedstrijden op rij gewonnen in de eredivisie. En daarvoor zat nog die 1-1, die prima 1-1 tegen Ajax. En staat inmiddels vier op de ranglijst. En RKC... Heeft al vier keer op rij verloren. En daartussenin zat dan ook nog zo'n nederlaag tegen Zwolle thuis met 2-4. Dus wie had toch kunnen denken dat RKC het hier zo goed zou doen. Maar ze spelen heel slim... Erwin Koeman heeft een heel goed concept neergelegd van uh, laat Utrecht maar het spel maken, wij krijgen de kansen maar. En uh, dat blijkt ook inderdaad in deze eerste helft, waarin uh, Utrecht dus het meeste balbezit heeft. Maar RKC het het slimste doet en ook de meeste kansen creëert. En ook terecht op voorzorg staat de 1-0 via Teddy Chevalier. Sebastian Timmerman bij de marathon. Wordt dat ijs nou niet veel slechter van marathonrijden voor, voor morgen weer? Of krijgen ze dat weer helemaal in orde? Ja, dat krijgen ze wel, uh, krijgen ze wel in orde. Het zijn ook korte wedstrijden, 100 ronden, maar uh, bij de mannen... alhoewel, nou ja, ik zou helemaal gesloopt zijn na 100 ronden. Maar goed, voor die marathonjongens, uh, die mannen van de lange adem... is dat, uh, is dat eitje, dat doen ze er eventjes uh, tussendoor. Uh, ijs laat wel behoorlijk wit uit, terwijl we nog 66 ronden te gaan hebben. Dat maakt voor die marathonjongens ook allemaal niets uit. Nee, maar de ijsmeesters hier in Tiof hebben dat ijs altijd zo goed onder controle. Die zorgen echt wel dat dat uh, morgen rond het middaguur, als we de laatste dag hebben van de NK afstanden, er weer goed bij ligt. Ik heb ook alle gelegenheid om rustig dat verhaal eigenlijk te vertellen. Omdat er in die wedstrijd uh, bij die mannen nog niet zo heel erg veel gebeurt. Ja, er wordt hard gereden en er wordt toch wel uh, veel gedemereerd. Althans, er zijn veel pogingen geweest om weg te komen. Bergsma probeerde het net. Vries rijdt natuurlijk een thuiswedstrijd. Gisteren derde geworden op de 5 kilometer. Morgen dus in actie op de 10 kilometer. Maar het was als een wielenwedstrijd waarin de topfavoriet demareert. Hij kreeg als het ware meteen de rest van het peloton in zijn wiel. spreekwoordelijk mee. Jorrit Bergsma is er nog niet in geslaagd om weg te komen. En ook op dit moment zien we een van die andere ploeggenoten van Bergsma. Van de bandploeg in Marberga. Om precies te zijn voorin. Een beetje tempo opvoeren. Maar ook hij komt niet weg. Christijn Groene. De leider dus in het uh, algemeen klassement van de KPN Cup... na de eerste vier wedstrijden zit ook niet ver weg. Maar wat er ook gebeurt, wie het ook probeert... continu sluit de rest van het peloton weer aan. Een beetje redelijke status quo dus. Wat dat betreft met nog 63 ronden van de 100 ronden te rijden. We zitten dus ook nog niet eens op de helft. Kan nog van alles gebeuren. En hopelijk gaat het ook wel gebeuren. Want hard rijden is leuk. Maar we willen toch ook iets meer actie zien. En ben jij nou de enige die gebleven is? Of, of uh, is nee, het hele publiek blijven zitten? Nou, het hele publiek niet. Nou, Wat een beetje raar was, is dat de speaker na afloop van de, uh, 1500 meter zei, of de 500 meter bij de vrouwen zei, nou dit was het, wel thuis aan iedereen. Toen liep die al zo'n beetje voor 90% leeg. En toen kwam er in één keer een melding, oh ja, u kunt ook nog wel blijven kijken bij de marathon vanavond. Maar uh, de marathonliefhebbers zijn teruggekeerd. Nou ja, er zitten uh, denk ik 1500 man. Maar uh, nee, dat is nog best redelijk druk voor zo'n marathon op een zaterdagavond. Terug naar het schaatsen van vanmiddag. Diana Valkenburg won daar de drie kilometer. Het was haar eerste nationale titel. In een rechtstreeks duel. troefde ze Irene Wust af. Ik wist al dat ik goed was. De trainingen ging goed, voorbereidingen zijn goed gegaan. Maar uh, ja, ik verbaas me wel enigszins. Ja, omdat ik gisteren gewoon echt geen goede race had. 1500 liep niet en uh, die was echt heel slecht. En gedisqualificeerd? En gedisqualificeerd, ja. Fouten wisselden trainers. Dus, ja, slechter dan gisteren had eigenlijk niet gekund. En, uh, maar ik wist gewoon dat ik goed was, dat ik fit ben. Tra de trainingen zijn goed gegaan, dus dat het er wel in zat. Dus ik ben er vandaag gewoon weer vol voor gegaan. En uh, ja, echt ontzettend blij mee. Echt heel blij met een goede race. Commentatoren zeiden van: Dit is de beste race van Valkenburg ooit. Was dat zo? Ja, misschien wel. Ik heb natuurlijk al meerdere goede races gehouden. Ik vind het moeilijk om die allemaal nu even te vergelijken. Maar jij hebt het gevoeld? Ja, dit was, dit was echt gewoon een hele goede. Ik zat er goed in. Ik wist precies wat ik moest doen. En uh, ja, ik voerde het gewoon allemaal heel goed uit. Waar het gisteren misging, ging het vandaag, ging vandaag gewoon alles goed. Dus echt een super rit. Echt super blij mee. Mag dan die revanche van gisteren ook iets mee te maken... dat dan toch uh, een knop uh, nog weer een andere kant op gaat? Ja, en je weet, je, ja na zo'n race van gisteren kom je er gewoon achter... dat je gewoon echt geen fouten mag maken. En tuurlijk weet je dat wel. En je probeert elke race foutloos in te gaan. Maar dat is gisteren gewoon niet gelukt. En dan word je misschien wel even echt met de neus op de feiten gedrukt... van ja, het moet echt gaan kloppen, want anders heb je niks meer. Dit is het begin van het seizoen. Ja, het moet gewoon nu hard gereden worden. En je hebt maar één kans. Dus, uh, nou ja, ik, misschien heb het wel geholpen, ik weet het niet. Het resulteert dan ook in een hele snelle tijd, want dat is het andere wat opvalt. Er wordt hier uh, weer eens een keer heel snel gereden op de drie kilometer de Nederlandse vrouwen. Ja, dat is goed toch? Dit zijn gewoon hele goede tijden en uh, zeker voor het Nederlands kampioenschap is het gewoon heel hard. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke goed. En dat zei Diane Valkenburg tegen Bert Maalderink. Valkenburg werd dus eerste, wust tweede op de drie kilometer. En de derde plaats was opvallend voor shorttrekster Jorin Termors. Nee, ja, ik kom hier uh, om gewoon hard te schaatsen en uh, voor mij is het eigenlijk ook een soort training... En dan uiteindelijk op het podium belanden. Ja, dat is natuurlijk uh, nou ja, heel mooi en uh, dat had ik van tevoren niet, uh, niet op een papiertje gezet. Hoe kan dat dan? Nou ja, ik train natuurlijk ook hard uh, dan weliswaar voor het short track. Maar je ziet gewoon, ik kan de overstap uh, makkelijk maken op de lange baan en dan, uh, nou ja, dat, dat resulteert in, uh, in een 4-0-6. Want je zegt de tijd zelf, dat is ook geen misselijke tijd. Ik bedoel, als dit nou een gedevalueerd kampioenschap was... waar niet zulke goede mensen aan meededen... maar er wordt hard gereden en jij rijdt zelf ook hard. Dat is toch wel opmerkelijk? Ja, zeker. Maar ik ben gewoon wel in vorm. En uh, dat was afgelopen World Cups uh, bij het shortwerk ook al wel terug te zien... dat uh, ondanks dat de zomer wat moeilijk is verlopen met een enkelblessure... Uh, ja, ik daar toch al wel twee finaleplaatsen pakken... en uh, net, net zonder medaille naar huis ga... Nou ja, dat zie, dat zie je hier ook terug. Dat, uh, ja, fysiek ben ik gewoon goed in orde en uh, daarom kan ik gewoon hard schaatsen. En nu? Want je plaatst je nu voor de World Cup, volgende week hier in Heerenveen. Rijd jij dat? Nou, dat moet ik nog overleggen met mijn coach. We hadden natuurlijk wat tevoren niet gezegd van nou, we gaan voor een World Cup plaatsen en uh, die gaan we ook rijden. Dus dat wordt nog overleggen en uh, puzzelen of we wel of niet gaan. Uh, wat is jouw gevoel? Denk je van dat ga ik doen? Nou, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Dus de, ja, daar uh, moet ik de komende uren over na gaan denken. Jorin de Mors, uh, verrassend op het podium als derde bij de drie kilometer. Voetballen dan, RKC FC Utrecht. Leeft Utrecht tot nu toe een beetje boven zijn stand, Filip? Ja, als je deze wedstrijd ziet zou je zeggen van wel. Maar ja, deze wedstrijd is wellicht niet representatief van de huidige vorm van Utrecht. Dat hoop ik althans voor Utrecht. En dat lijkt er inderdaad ook niet op. Maar ja, Utrecht creëert gewoon niks. Ze heeft heel veel balbezit, maar doet er helemaal niks mee. En als RKC in balbezit is, dan creëren ze behoorlijk wat kansen. En uh, zojuist trouwens een opstootje dreigde even uit de hand te lopen. Omdat Azaren zichtbaar uh, chevalier vasthield als een soort noodoplossing. Omdat hij chevalier niet uh, in bedwang kan houden. Maar dat werd over het hoofd gezien door Wiedermeyer. Die zag dat helemaal niet. Daarna maakte Naya Middenvelder van RKC zich zo boos dat hij gevaarlijk inkwam. En uh, daar kreeg hij geel voor. En dat uh, bracht behoorlijk wat opwinding teweeg bij uh, Erwin Koeman, de trainer van RKC. Die overigens nu Rodney Snyder laat warmlopen. Dat is ook wel opvallend. Rodney Snijder. Vorig jaar als trainer van Utrecht uh, kwam Rodney Snyder achter zijn rug om. En uh, even later, uh, overigens hadden die twee dingen, zei Koeman later, niet zoveel met, met elkaar te maken. Maar even later verliet uh, Koeman uh, Chagreinig Utrecht en tekende even later bij uh, RKC. Er zat wel en enkele maanden tussen. Maar nou, diezelfde Rodney Snijder is dus nu weer een speler onder Koeman bij RKC. Die begint op de bank en loopt dus nu al warm. Dus die verwacht ik wel bij het begin van de tweede helft. We hebben nog een, een vrije trap voor de boeg voor RKC. Met nog zo'n halve minuut te spelen. En ik denk nog wel een minuutje aan extra tijd. Want er zijn veel blessures geweest in deze eerste helft. Maar die vrije trap wordt heel hoog over de goal getrapt van Robin Ruiter. De vrije trap was van Naya inderdaad weer diezelfde middenvelder van RKC. Die zal geel achter zijn naam heeft staan. Wat overigens ook net al als Rodney Snijder een Utrechtse jongen is... uit dezelfde wijk als Snijder, uit Ondiep. Maar een groot deel van zijn opleiding heeft na naja je overigens wel gehad... bij PSV in de jeugdopleidingen daar. Nog een minuutje of twee gaan we zelfs door met deze eerste helft. Met nu weer balbezit op de helft van RKC voor Mortenson... die heel veel wedstrijden de afgelopen week heeft moeten afwerken... in jong FC Utrecht. Maar nu eindelijk weer eens vanwege de blessure van South Road... een zijn opwachting mag maken in het belangrijkste team van Utrecht... Maar ook Mortensen levert weer een bal in. En dan is er nu een overtreding gemaakt op Kadia. Ja, nu wordt elke beslissing van Wiedemeijer aangevochten door het thuispubliek. Utrecht weer in balbezit op de helft van RKC. Alle RKC's verdedigen weer op eigen helft. Bulthuis nu de linkervleugelverdediger bij de zijlijn. Legt de bal maar weer terug naar Wuitens. Buitens weer naar Kali. En Kali verschuift de bal weer helemaal naar Van der Horen. De bal gaat naar de rechterkant toe. Waar Azare zich aandient. En nu steun krijgt daar van de rechter vleugelverdediger van Van der Marel, Die ook weer een balletje terugschiet naar Van der Horen. Zo breidt Utrecht maar door. Het gaat ellenlang maar door op zijn 31 ste En nu pas een lange bal uit pure nood richting Moelenga Die keurig wordt afgestopt. En de bal wordt opgeraapt door de doelman van RKC Jeroen Zoet. Die nog nauwelijks in problemen is geraakt in in deze eerste helft. We hebben nog een minuutje te spelen in deze extra tijd. Als de bal hoog wordt getrapt in het middenveld waar Kali helemaal mispringt... waar Wuitens wel raakt, springt de bal wel raak... maar de bal uh, is toch in het voordeel van RKC uitgevallen... met die Jozefzoon die het duel verliest van uh, Bulthuis. Bulthuis trapt die bal maar maar naar voren. Daar wil Gernd wel achteraan lopen... maar uh, Martina, de verdediger van RKC, is daar eerder bij... en die laat hem maar over de zijlijn lopen. Lang kan het niet meer duren in deze eerste helft. Wiedermeijer geeft nog aan dat deze inworp nog moet worden genomen... Door Bantjaar, waarschijnlijk de rechtervleugelverdediger van RKC. Maar die heeft ook weer alle tijd en die vindt het wel mooi zo. Nog een seconde of twintig denk ik is het te spelen in deze eerste helft. Waarbij Azaren nu wordt vastgehouden. En we krijgen nog één vrije trap op een, nou misschien wel lucratieve positie voor de FC Utrecht. De FC Utrecht, dat is een opmerking van Henk Kok. Nog één kans wellicht als Gerent achter de bal gaat staan. Nee, die laat het over aan Tommy Oor. Tommy Oor bij de bal. Een laatste vrije trap. Ik denk op... Uh... Zo'n uh, 25 meter van de goal van Jeroen Zoet. Een beetje aan de linkerkant gaat uh, Orem nemen. Uh, de verdedigers komen ook mee naar voren. Van der Horen mee naar voren. Wuitens mee naar voren. En nu komt die vrije trap van Oor. Die gaat er hoog in. Zoet gaat naar de bal. En die pakt hem klemvast. Prima redding oor van Jeroen Zoet. En dan is de eerste helft ook meteen voorbij. Zit RKC beter in de wedstrijd. Baalt FC Utrecht. En is de ruststand 1-0 door de treffer van Teddy Chevalier. Gaan we naar Engeland. Daar is de Rusland bij Aston Villa. Manchester United 1-0. En de uh, uitslagen van eerder vandaag. Arsenal-Fulham 3-3. Everton-Sunderland 2-1. Reading-Norwich City 0-0. Stoke tegen Queen's Park Rangers 1-0. Southampton, swansea 1-1. En wigan Athletic tegen uh, West, West Bromwich Albion 1-2. Morgen is nog Manchester City tegen Tottenham Hotspur... en Chelsea tegen Liverpool. United gaat een kop met 24 uit 10. door Chelsea met 23 uit 10. Manchester City... Met 22 uit 10. Everton met 20 uit 11. Dan de Duitsland. Bayern München versloeg Eindra Frankfurt 2-0. Schalke 04, werden Bremen 2-1. Freiburg, Hamburg SV 0-0. Augsburg tegen Borussia Dortmund 1-3. En Fortuna Düsseldorf tegen Hoffenheim 1-1. München gaat een kop, gevolgd door Schalke op 7 punten. En Frankfurt op 10 punten. Borussia Dortmund is vierde met 19 uit 11. Terug naar het schaatsen. Thijsje Oenema heeft op de 500 meter... haar nationale titel uh, geprolongeerd. De schaatste van Team Liga was op, de eerste, uh, was op de eerste en de tweede 500 meter het snelst. Bert Madering, praat met haar. Gefeliciteerd met je titel. Is er een uh, last van je schouders gevallen? Uh, nou, last weet ik niet, maar ik ben hier wel heel erg blij mee. Voor was je zenuwachtig of je het weer kon, net als vorig jaar. Uh, ik wist dat ik vorige week een goede had gereden. Alleen, uh, je moet het toch maar even weer doen op zo'n NK... En uh, dat ik uh, de eerste rij goed, mijn wiskelijk ik harde kon en ben ik blij dat de laatste gewoon zo goed ging. Al toen had ik het gevoel, uh, toen was de last echt weg. Ja, ik had veel minder uh, spanning, uh, voor vond het wel relaxed. Ik oh, Wildcaps heb ik al, Ik kan alleen maar meer worden en dus, uh, ja, dat is lekker rijden. Waar staat dat die twijfel in? Zit dat in het feit dat je overstapt naar een andere ploeg en dan moet afwachten of het weer uh, net zo gaat? Nee, daar zit eigenlijk de twijfel niet. Ik wist wel dat ik goed bezig was en dat ik... Uh, Lekker zomer had gedraaid. Alleen in de voorbereidingen liep het gewoon niet zo lekker. Door een beetje ziekelijkheid, een beetje blessures. Dus daar zat het vooral in. Niet in de overstap. Thijsje Oenema. Zij gaat dus naar de World Cup. Annette ze niet. Hoewel ze geen goede voorbereiding had, is haar zesde plaats toch een flinke domper. Nee, tuurlijk is de teleurstelling enorm. Volgens mij is het voor de eerste jaren dat ik niet op de 500 geplaatst ben. En uh, ja, het niveau is gewoon zo hoog. Vroeger uh, met 39 uh, of 38 hoog kon je nog wel uh, mee wegkomen, zeg maar. Nu ja, je moet je gewoon super zijn, uh, wil je erbij zitten. En uh, ja, ik, heb, ik had natuurlijk uh, nog geen 38 gereden of zo, dit seizoen, maar ja, weet je, het kan ook zomaar in één keer zijn. Dus uh, ja, tuurlijk baal ik uh, heel erg. En dat was, uh, even kijken, dat was dus uh, Annette Gerritsen. Muziek dan.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 sure that i'm there World, one step at a time, learning the love and the hurt, the wrong and the right. I like I like no don't end. Een song about me van Kobe Grant was dat. Een sneeuwschans van 39 meter hoogte. Een snowboarder die vanaf de schans met 65 kilometer per uur naar beneden duikt... en tijdens de vluchtfase zijn mooiste trucs laat zien. Salto's, schroeven, dat soort dingen... Big Air, zo noemen ze dit, onderdeel van het freestyle snowboarden. En vandaag stond er in Antwerpen een wereldbekerwedstrijd op het programma... met een Nederlandse specialist. Een reportage van Edwin Cornelissen. Alles aan de kant in de haven van Antwerpen aan de oevers van de Schelden. Right Want daar, te midden van de hijskranen en de hangars, staat een enorme schans... Met sneeuw en de cijfers die zijn duizelingwekkend. De jump has an angle of 45 degrees, so they're going into the air. Deze schans is de hoogste en de grootste schans die in het viscircuit World Cup Big Air um, al gezien is. Deze trendy vorm van schansspringen heet Big Air. Big Air is um, een grote jump als je het letterlijk zou vertalen. Uh, dat wil zeggen je moet eigenlijk tonen wat je kan op één moment, uh, op één jump. Het is een jury dus, dus zij houden rekening met eigenlijk drie heel belangrijke zaken. Eén is uh, de techniciteit van de truc, dus hoe de moeilijkheidsgraad van de trick zelf. Twee, uh, de controle die je behoudt, al dan niet tijdens die jump. En drie, uh, ja, het wow effect. Ah, oh, side 1080 double. Dus is heel belangrijk ook, dus de hoogte en de, de ja, de, de landing, hoe ver en hoe diep die landing is. Almost. Big Air, een onderdeel van het freestyle snowboarden. En Nederland is daar best goed in. Rocco van Straten eindigde bij een WK, begin 2011 als vierde. Uiteindelijk werd dat door een dopinggeval zelfs een derde plaats. En hij wist ook nog een wereldbekerwedstrijd te winnen, een talent dus. Maar sindsdien hebben we niet zo heel veel meer van hem vernomen. Want wat is er allemaal gebeurd? Uh, ja, toen uh, ik brak uh, mijn rug op uh, twee plekken... En uh, daar moest ik uh, lang van revalideren. Ja. Dat klinkt bijzonder heftig, een gebroken rug. Uh, hoe heftig was het? Uh, nou ja, toen die gebroken was realiseerde ik me het nog niet helemaal. Maar als je dan uit de CT-scan komt en uh, alles wordt je verteld langzaamaan, dan denk je: nou ja, uh, oké, okay, het zal wel. Maar ja, dan sta je de volgende dag op en dan, uh, ja, dan weet je gewoon dat het uh, goed fout is. Want hoe is dat dan als je erop staat? Uh, nou ja, je opent je ogen, je zit vast, uh, je kan geen kant op. En uh, ja, overal, alles doet pijn en uh, je bent van iedereen afhankelijk. En uh, ja, dan is het gewoon maar hopen dat alles goed zit en alles weer goed snel geneest. Maar uh, ik kwam er snel bovenop, moet ik zeggen, en uh, nou, ja, omdat ik uh, uh, uh, gewoon goed gespierd was, bleef alles goed intact zitten en uh, ja, ik kon snel genezen. Toen begon mijn weekbordseizoen eigenlijk weer, dat doe ik op hetzelfde niveau. En uh, toen heb ik met een klein wedstrijdje mijn enkel uh, aan het kapot gesprongen. Zat je weer in de lappenmand? Zat ik weer in de lappenmand, ja. ja. Uiteindelijk ben je dus terug. Uh, en ja, eigenlijk nu pas dus eigenlijk. Uh, ja, ik ben uh, drie dagen geleden ben ik in de hintertoeks geweest. Helaas uh, kut weer. Dus uh, ik kon er niet veel doen. Toen uh, hier naartoe direct gekomen en uh, eigenlijk uh, gisteren voor het eerst drie sprongen gemaakt en vandaag we daar weer twee. It's owm! wedstrijd, dat zijn eerst twee runs in de kwalificatie. Dan moet je je plaatsen voor de halve finale en uiteindelijk voor de finale. Of niet natuurlijk. Daar gaat Rocco voor zijn eerste run. Hey! Alleen, laat u horen. Daar is Rocco. Hij komt niet goed uit. Hij valt bij de landing. Zijn coach kijkt toe. Nou, we hadden wat moeite met de opstart van de training hier vanochtend. omdat de sneeuw nog niet klaar was. En de training was ook vrij ongestructureerd, want één lift kapot was. Dus hij heeft niet heel veel trainingsruns gehad. Dus hij had niet helemaal een goed gevoel nog bij de kicker. En daardoor kwam hij ten val bij zijn sprong. Dus nu komt alles neer op de tweede sprong. Die moet goed zijn. Ja, daar heb je gelijk in. Klopt, Jan. Zijn we afwachten. Hij is bijna. Rocco, jongen, kom op. Yes, Rocco. We got some Dutchies down here for you. Daar gaat hij van die lange schans af. Oh! Hij blijft op de been, maar zijn score is niet genoeg voor een plek in de halve finale. Ik had uh, iets te weinig rotatie meegenomen, dus ik uh, kwam niet helemaal goed uit. Maar uh, niks meer aan te doen. En zo is het optreden in Antwerpen voor Rocco van Straten van korte duur. Geen drama, want er zijn hogere doelen dit seizoen. Van Straten is namelijk ook goed op de sloopstel. Dat is het onderdeel waar je een afdaling maakt van een piste... Waar je Gebruik kan maken van rails, van hellingen, van schansen en daarvoor beloond wordt met punten. Sloopstel is in Sochi een Olympisch onderdeel. Uh, ja, dat is wel mijn doel. Ik ben, uh, mijn doel is om uh, naar Sochi te gaan in het sloopstel. En uh, ja, aankomende week uh, in uh, Landgraaf is er uh, een uh, Europa, Europa Cup sloopstel. Die gaan we even meedoen. Even, uh, even kijken of we daar nog wat lekkere puntjes bij kunnen sprokkelen. En uh, ja, dan gaan we richting Amerika. Dan gaat het echte werk beginnen. En daar moet ook de kwalificatie plaatsvinden? Ja, daar moeten ook de kwalificaties. Daar zijn de wereldbekers. Ja. En uh, dan moeten we een moet ik een top 8 halen. Ja. En gewoon uh, goed, uh, goede resultaten behouden. En uh, dan hopen uh, in uh, 2016 uh, op de Sochi. Yes! En dat was een, een reportage van Edwin Cornedersen. Ik vertelde net al, het was rust bij Aston Villa tegen Manchester United 1-0... en het is inmiddels 2-1 geworden. 2-0 werd het eerst voor Aston... en op dit moment uh, werd er gescoord voor Manchester United 2-1. Dan hebben we ook nog Nederlands voetbal om kwart voor, negen, of kwart voor acht twee wedstrijden. Die zijn dus uh, bijna uh, begonnen of uh, al begonnen. En één daarvan is uh, VVV uh, tegen Willem II. Ja, uh, vorige week wilde Frank Wieluit heel graag naar VVV. Een dag later wilde hij heel graag naar Willem II. Toen had hij het allebei wel gezien. Maar ja, nu doen we ze allebei op één dag. Dat is wat makkelijker voor jou, Frank. Ja, precies. Dat scheelt me weer een dag. Kan ik morgen weer wat leuks gaan doen? dat, nou, dat is heel flauw, hè? Nummer 17 tegen de nummer 18 uh, in de eredivisie. Dat is een kleidhuis die opmerking een klein beetje opgestoeld. Er is niemand die zich echt verheugt om naar een degradatiewedstrijd te kijken. Omdat je naar een voetbalwedstrijd gaat om uh, leuk voetbal te zien. En doorgaans bij degradatiekandidaten uh, moet je het daar niet van hebben. Het zal hier vandaag vooral toch om de spanning gaan. Twee ploegen die evenveel punten hebben. Maar uh, VV Venlo heeft uh, één doelpunt negatiever in Doelsal. Dan VVV. En dat betekent dat uh, Willem, uh, VVV uh, officieel onderaan staat. En Willem II, nummer 17, is op doelsaldo. Dus één doelpuntje nou ja, beter. Dan VVV op dit moment. En Willem II vorige week geslacht in eigen huis door uh, Utrecht. En daarbij ook nog Podevijn verloren. En uh, die is van deze week geblesseerd. Voor hem Vossenbelt toen ingevallen. Vandaag staat hij Vossenbelt voor Podevijn in de basis. En VVV de laatste thuiswedstrijd ook afgemaakt. Toen door NAC. Met 4-1. En vervolgens uh, op bezoek bij AZ. En iedereen in Venlo vreesde met grote vrezen. Maar wonder boven wonder. VVV won die uitwedstrijd met 2-1. En vandaag is dus iedereen vol vertrouwen. Heeft Lokhoff gekozen voor dezelfde elf namen als uh, diegene die vorige week drie punten ophaalde uit Alkmaar. En dat betekent dat bijvoorbeeld een Wolffor weer op de bank zit. Waar Kullen nog altijd in de punt van de aanval staat. Nou, hoe de situatie rondom Meuwis is, dat weten we inmiddels uh, natuurlijk allemaal. Mewis, die is ziek, zeg je dan tussen aanhalingstekens, thuis. Want uh, hij heeft wat lelijks gezegd over de kwaliteit uh, van de groep en daar heeft hij een boete voor gekregen... en vervolgens heeft hij zich ziek gemeld. en Dus moet VVV het zonder hem doen. We zijn drie minuten aan het voetballen... en het is, precies zoals je het verwacht bij een degradatiewedstrijd in het begin... rommelig en allemaal erg voorzichtig... Men probeert vooral zo ver mogelijk bij de eigen goal vandaan te blijven. Een andere wedstrijd toen om is... ADO tegen AZ. En iedereen vraagt zich natuurlijk af. Wat is er aan de hand met AZ? Vorige week verloren ze op eigen veld van VVV. We hadden het er net al over. AZ wilde toen te veel eigenlijk, Henk Kok... Ja, en voor die nederlaag heeft Gert-Jan Verbeek heeft zich, uh, ja, eigenlijk de schuld op zijn schouders genomen. De AZ verloor die wedstrijd in blessuretijd met 2-1. De gelijkmaker werd kort voor de, de 90ste minuut gemaakt. Maar in de 93ste minuut maakte VVV nog uh, 2-1. En uh, Gert-Jan Verbeek die ging uh, vol voor de overwinning. Maar ik ga kijken naar het spel hier uh, beneden. De aanval is van uh, Ado Den Haag. En uh, Poupon die kan er niet bij de bal. En dan wordt de bal opgevangen door Dus De rechterspits van uh, AZ. Even teruggespeeld naar Marcellus. En dan speelt Marcellus terug op zijn doelman Esteban. Uh, het gaat inderdaad niet zo geweldig goed met AZ. Ze hebben slechts één uitoverwinning geboekt. Dat was trouwens wel een hele goeie tegen Vitesse. Maar het is, hier beneden is het even een beetje een interessante bal. Nu bijna komt hij bij Poepon terecht, de was van Toenstra. Even een aanval weer van Ado Den Haag. De bal wordt voorgezet vanaf de linkerkant door de verdediger Meijers. En dan mag Ado Den Haag zo meteen aan de linkerkant de eerste hoekskoppen gaan nemen. Het verschil op de ranglijst is niet zo groot. Ado staat op een 8 plaats met 11 punten. En AZ heeft er met 15 punten. En AZ heeft 12 punten een verschil van 3 punten. Dus het is eigenlijk zo'n soort wedstrijd. dat je even weer aansluiting moet krijgen met de middenmoot. Ado dus beter, althans op dit moment op de ranglijst. Maar het publiek is hier ook niet geweldig verwend. Maar één thuisoverwinning. En die thuisoverwinning waar tegen Willem een twee. Holla. Holla gaat de hoekscoper gaan nemen. En Holla wil een beetje buiten het kwartcirkeltje leggen. Je moet gewoon weten dat de bal contact moet hebben met het kwartcirkeltje. Dat heeft hij nu wel. En Holla gaat die hoeschop dus nemen. Vanaf de linkerkant met de rechterbeen komt hoog. In een 16 meter gebied. En die gaat maar net naast Beugelsdijk, Beugelsdijk, de verdediger van, na door Den Haag was mee naar voren gekomen. En die koopt die bal naast naar de hoekskop van Holla. En zo staat het hier na hoeveel minuten spelen. Het staat nog 0 tegen 0 en we hebben 5, 6 minuten gevoetbald. Eens kijken of er al wat tekening in de strijd komt bij de marathon in Heerenveen. Sebastian Tinon. Ja, zeker in de laatste 20 ronden. Nu inmiddels uh, ook aanbeland. En een kopgroep van 15 uh, rijders. En wat opviel was de goede vorm en de explosiviteit van Ingmar Berga. Of van uh, ja, Ingmar Berga, inderdaad. Ze, die uh, samen met Jorit Bergsma, zijn ploeggenoot, in een streep naar een groep van 13 toereed. En vooral ook Bergsma die maakte daar echt wel indruk. 15 man dus inmiddels aan de leiding. Bergsma die nu het tempo hoog houdt voor die Ingmar Berga die in tweede positie zit. Ze zijn niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën van de bandploeg, want ook Nederlands kampioen Arjan Stroetringa zit er nog bij. Ietsje verder weg. Ook Jan Maarten Heideman, goedelt Jan Maarten Heideman zo'n beetje, zit erbij in die kopgroep. Ik heb verder Willem Hut herkend. Dat is niet zo, uh, mak of niet zo moeilijk. Dat is een boomlange rijder. Die stijgt ver boven iedereen uit. De Belg Bart Swings zit erbij. En een Italiaan, Fabio Francolini, komt uit het inlijnen en heeft de afgelopen weken wel uh, indruk gemaakt in het marathon peloton. En hij zit ook nu weer mee in deze kopgroep. Kopgroep die op het punt staat om een ronde voor voorsprong te gaan pakken. En dan weten we één ding zeker, als dat lukt, gaat het peloton straks met vijf ronden nog te gaan afsprinten. En dan gaat die kopgroep van dus zo'n vijftien man groot, gaat verder rijden. En dan gaan we zeker weten dat daar de winnaar uitkomt. Negen ronden nog te rijden. En nu is het moment zo'n beetje daar, dat Jorrit Bergsma de laatste meters dichtrijdt en de kopgroep een ronde voorsprong heeft. In Engeland is Manchester United pas bij een 2-0 achterstand wakker geworden. Het werd 2-1 en nu is het 2-2 bij Aston Villa tegen Man United. RKC Utrecht, de tweede helft. Philip Koken. Ja, opvallend. We zijn een minuutje of twee onderweg dat Bob Schepers bij Utrecht in de ploeg is komen. Dat is een aanvaller, een jonge aanvaller nog van 20 jaar. En die heeft dan Mortensen afgelost. Mortensen zien we niet meer terug. Die mocht eindelijk weer spelen vanwege de blessure van Sarota. Maar Mortensen die zien we dus in deze wedstrijd niet meer terug. En dat is toch wel weer een behoorlijke tegenslag voor Mortensen die al uh, ja, een paar keer was afgeschreven. Die als een miskoop werd betiteld. En uh, toch iedere keer weer terugkwam. Nu ook weer in basiselftal terugkwam. Maar kennelijk is hij dan toch het uh, kind van de rekening van die slechte eerste helft die Utrecht hier heeft gespeeld in Waalwijk. Waar overigens uh, Rodney Snijder die het laatste kwartier van die eerste helft uh, warm liep. De speler nu van RKC nog altijd op de bank zit, ook in de tweede helft. En nog altijd speelt dus op zijn positie eigenlijk Nordin Bukari die het daar best redelijk doet. En bovendien, Erwin Koeman, de trainer van RKC, heeft aanzienlijk minder redenen om te gaan wisselen. Want zijn elftal draait wel met wat minder materiaal, met minder kwaliteit. Houden zij toch heel makkelijk stand tegen Utrecht. Martina nu, de centrale verdediger van RKC, aan de bal... Die wil hem kwijt aan de linkervleugelverdediger van Peppe. Maar er komt Bukari De spit zich melden voor een 1-2'tje. Martina kan nu een eentje doorlopen. En mist dan van Peppe. En van Peppe moet dan onmiddellijk in de verdediging. Want Schepers wordt daar weggestuurd aan de rechterkant. U Schepers kan nu gaan voorzetten. Schepers. En die bal wordt daar weggehaald uit de doelmond door Bantjar. Een hele mooie verdedigende sliding van de rechter van RKC van Bantjar. Die hem daar heel mooi weghaalt. Wel een corner nog. Die nemen we nog maar even mee voor FC Utrecht. Waar Tommy Orr zich gaat melden. De Australiër bij de hoekvlag. De Australiër. Ook weer geselecteerd voor het Australisch team. Gaat spelen tegen Zuid-Korea binnenkort. En. Voor die krultebal nu in de 16 meter. Die bal wordt binnengekopt en net overgetikt door verdediger Bulthuis. Dit was dan eindelijk weer eens een kansje voor FC Utrecht. Zo in de vierde minuut na rust. Hopelijk dat dat wat eh, energie geeft voor Utrecht om wat te gaan doen in het verloop van die tweede helft. Maar nog altijd kijk eens aan tegen die 1-0 achterstand door die goal van Chevalier. 1-0 dus voor RKC. ADO -Z, Henk Kok. Geen aantrekkelijk wedstrijd om naar te kijken. We hebben acht minuten gevoetbal. Er zijn nog geen doelpunten gevallen. Ik heb zojuist een mooie omhaal, althans een poging daartoe gezien van Valkenburg. Valkenburg, dan moet ik nog wel even zeggen, is de vervanger van Maher. Maher is ziek, heeft buikgriepen opgelopen. Dus hij zal vandaag wel de grootste tijd, het grootste deel van de dag hebben doorgebracht op het kleinste kamertje in zijn woning. Maar Valkenburg is dus vervangen. Er zijn ook wat mutaties bij Aardo Den Haag. Malone die staat er niet bij. Die staat daar, zijn vervanger van Malone is in dit geval Omeru. En Van Duinen heeft ook rust gekregen. daarvoor speelt Vicento. De voorzet komt van AZ. Die komt van Ado, vanaf de linkerkant. Dat was een voorzet van Vicento. Een hoge voorzet gaat richting de tweede konervlag. En daar mag AZ dus gaan ingooien. Valkenburg zojuist ook nog een aardig schot. In plaats van die omhaal daarnaast ook nog een aardige kans. Maar dat was meer een terugspeelbal. AZ gaat ingooien. AZ gaat ingooien op eigen speel. Helft een meter of 15 van de konervlag. Weinig beweging van die spelers bij AZ. Dan biedt Elm... Die die, biedt zich aan. die probeert die bal er door te spelen naar Altidor. Altidor die wel acht doelpunten heeft gemaakt tot dusver in deze competitie, maar vooral in de beginfase van de competitie. En heeft al een maand lang vier, een viertal wedstrijd en heeft hij niet gescoord. Vrij schoot nu voor AZ. Er is 1-2 meter over de middenlijn. Die wordt even teruggespeeld naar de linker verdediger, naar Gotter. En dan ziet Gotter ook dat er weinig beweging voor in is. En die passiebal die bal dus vanzelfsprekend in de breedte naar de Rijnen en Rijnen weer naar, naar viergever. En dan gaat die bal eindelijk eens een keer over de middenlijn. En er wordt de aanval opgezet over de linkerkant. Dat kan misschien even iets opleveren. De voorzitter moet nu komen vanaf de linkerkant. Daar is altijd door. Altijd door. kan niet kopen. Dan wordt hij wel gekoopt. Maar is die bal in handen van Svenkels. En zo blijft het voorlopig 0 tegen 0. De kopbal was van Valkenburg. Sebastian Timmerman met de laatste rondjes van zijn dag. Drie ronden nog en dan zit deze lange schaatsdag erop. En wel een leuke marathon hoor. Met die grote groep die uiteindelijk een ronde voorsprong wist te pakken. Het rondebord staat op 2 als Jouke Hogeveen zo te zien. Eh, aan de andere kant zeg maar, van Tiaf demereert in de laatste bocht zeg maar, voor de finishstreep. Maar dan zijn ze er nog niet. Nog twee ronden te gaan. Hogeveen wordt teruggepakt. Zijn ploegenoot Chris Pijn ariens zit al klaar achter het treintje. Het driemanstreintje van Bam. Jorrit Bergsma gaat aan de leiding. Daarachter zit Arjan Strutega en daarachter zit Ingmar Berga, die net als Arjan Stroetinga ook niet de, de langzaamste is in de sprint. En wellicht dus dat uh, ze bij BAM besloten hebben om het vandaag te gaan proberen voor Ingmar Berga. Of wordt het toch Arjan Stroetinga? We weten het over één ronde. Laatste ronde gaat in. Jorrit Beresma rijdt zich helemaal leeg. Hopelijk houdt hij wat energie over voor morgen voor de 10 kilometer. Nu Stroetinga die het tempo opvoert aan de overzijde waar de coaches staan. Stroetinga met beide armen los. Berga zit daarachter. In derde positie zit Chris A. Arins die probeert buitenom te komen bij Berga in de laatste bocht. Dat lukt hem nog niet helemaal. Strutega nog altijd aan de leiding. En gaat Strutega dan voor eigen kans op. Komt Arins nog terug. Komt in de buurt. Maar Strutega redt het. En volgens mij wordt Berga tweede. En dan zat Franco Lini er ook nog bij. In ieder geval is de winnaar duidelijk. Dat is de Nederlands kampioen die dit seizoen al twee wedstrijden won. Arjan Strutega won de eerste cupwedstrijd in Amsterdam. Won ook vorige week in Den Haag. En nu praktisch een derde overwinning alweer in vijf wedstrijden. Dit keer dus in 3 in Ereveen. Na een minuut of tien in de tweede helft is bij LKC FC Utrecht 1-0. Een minuut of twaalf in de eerste helft bij VVV Willem 2-0-0. En bij ADO AZ ook 0-0. De late wedstrijd straks is NEC tegen Heracles. En in Engeland is het bij Aston Villa tegen Manchester United 2-2. En dat is een uh, mm, 20 minuten, 25 minuten na rust. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. De lijn, op één. Sport op Radio 1. De Eerdivisie Morgen. Vitesse 20. De bal van dichtbij bijna ingetikt. Met flitsen in de perstribune. en de slotfase in langs de lijn. En vanaf twee uur peks Ajax. Nog een keertje klappen, maak het maar af. Zijn je Roda. Uh, het schot. En de is er... En nog half vijf PSV Heervee. Daar ligt hij erin. Hij ligt er al in met zijn rechten. En ook het NK Schaatsen motorsport en hockey.